luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. Mijn naam is Richard Buiteneck. En dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit... aangevuld met inspirerende muziek. En vanavond word ik geassisteerd door onze charmante Marjo van der Linden. Hallo Marjo. Hoi luisteraars, en hoi Richard. En we hebben een hele mooie gast, Robert, Robert Bakker.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 Nou, psychosynthese is een van de psychologieën die zich daar ook mee bezig heeft gehouden. Ja, je zei dat het een spirituele richting was, een holistische richting. Ja. Wat, ik ken meer holistische richtingen, TA, gestalt. Kun je daar het onderscheid nog verder in geven?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 Oké, okay, nou we gaan uh, even naar de muziek. Uh, Gabrielle Kilmi me met Sweet About Me. watching me, hanging by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 Psychosynthese. Nou, lekkere praktische vraag, Robert. Wat kun je ermee? Ja, wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Wat, ja. uh, wat kost het en wat heb je eraan? Nou, wat kost het? Daar zullen we het nog niet <laughs> over hebben. Laten we het gewoon even hebben. Wat heb je eraan? Ja. Um, iemand zei laatst een keer, en dat vond ik zo'n ontzettend mooie uitspraak: uh, net zo goed als dat je duurzame energie hebt, heb je ook duurzame ontwikkeling.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 The singing praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains, new. The sunlight, mine is the morning, born of the one light, eaters or play, praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new.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 Oh, okay. en dan dus er kan zijn er... een aantal verzekeraars oh, oh die maar ja, gewoon betalen. Oké, okay, nou is goed, uh, goed om te weten. Ja. Ja. Uh, alles helder, Mario? Tot nu toe wel, ja. Tot wel. Nou, ja. Oké, okay, nou. Wil je nog iets toevoegen over de opleiding, Robert? Of nou, is het, misschien de kosten. Iets... De, oh, de kosten, ja. Je zelf. moet ongeveer uitgaan ja. van zo'n. voor de opleiding zelf, zo'n 3100 euro per, op jaarbasis. Mm -hmm. Daar komen natuurlijk de, de, de kosten van de boeken nog bij. Maar dat valt altijd wel mee. Dat kan ik zo uit mijn hoofd niet kunnen zeggen. Maar daarnaast, waar je altijd nog mee zit, is dat je ook. de eerste twee jaar heb je individuele therapie. En dat kost je toch ook gauw zo'n 70 euro per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 Narity, peace, serenity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 Dat is ook wel heel prettig. Goh, leuk hoor. Uh, hey, we zijn er uh, doorheen Robert. Is okay. er nog iets wat je wil melden aan de luisteraars? Die denken van nou dat, dat wil ik nog even. Nou als ik nog reclame mag maken ja? zou ik Doe willen ik. zeggen. Prima. Als je jezelf een heel groot cadeau wil geven. Mm -hmm. Ga eens naar de website van psychosynthesestudies.nl En lees eens wat verder. En kijk eens of je misschien geïnteresseerd bent.